Fuck your bitch vet you motherfucker. Westside Bad Boy Kills. You know, you know ah, oh, mag ik nog eentje? Eentje oh, maar. Nog eentje maar. Eentje oh, gewoon! Oh. Eentje. Eentje. Doe nou nog eentje maar. Als u wilt dat dit stopt, moet u ja zeggen. Maar dan is over 5 jaar 20% van onze kinderen te dik.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 Don't you want me to own what you want, and don't you want to own don't you want me? don't you want to don't you want Hij heet Gary en dit is het liedje You, en Stefan, circa 1995. Het is zo'n zomers album uh, dit, ik uh, ben echt uh, helemaal een beetje in mijn nopjes. Erop. Ik ben al bewakkerd. Het klinkt, dit klinkt zeker uh, New Wave, uh, Mark. Ja. Heb je misschien nog New Wave Music bij je? Ik heb New Wave New Music bij me, daar heb je vast wel iets van gevonden. Ik, nee, ik heb uh, eigenlijk niks uitgevonden. Ja, Dat moet of, uh, je zelf uh, doen, hè, Mark. Staat het soms op dit usb stickje Ja, dat zou zomaar ja. kunnen. Oh, nou, dan, dan, ga, dan ik even, uh, ga ik even dat usb stickje even ontdekken. Dat komt uh, dan, ja, dat, dat ik valt een, wat aan te ontdekken. Ja, Rob. ga ik even kijken waar de op, op staat. Oh. Rob, ja. ben jij nog wakker? Ik ben wakker. Ik ook nog. Ja? Ja. ja. Hoe lang nog, nog? Nou, dat hangt er vanaf. Uh, op onze leeftijd, Dion, heb jij er helemaal geen last van. Want dan uh, is het in een... Lig je uit. <laughs> nou, ik ben nog echt klaar wakker. Ik heb dat ook nog nooit meegemaakt, hoor. Dat bij mij het, uh, het lichtje uitging. Nee? Moet ik eerlijk, uh, Zal ik jij even een klap verkopen? Eerlijkheidshalve toegeven. Nee? Nee, dat doe ik trouwens niet. Want dan... Uh, uh, nou, dan komt Marielle, dan hè? Dat probleem. Ja, ja, ja, oh, van oh, ja oh. dan komt uh, Marielle. Dan moet ik het paadje gaan liggen. Dan nee, dan moet je... dat moeten we niet <laughs> ja. doen. Ja. Ik ben eigenlijk gewoon benieuwd of de luisteraars ook nog uh, wakker zijn. Uh, uh, je kunt altijd bellen. even bellen. 0229-842100. 0229-842100. Om te bewijzen dat je wakker bent zet tijdens hem nog de... Even, zet dat nummer ook nog even op de Zet het even was? in de chat zetten. Want ja. Uh, ja, misschien zijn je oren niet helemaal wakker meer. Maar je ogen wel. Dus uh, Mark gaat het nu even intikken. 0229-842100. Maar... Want je moet natuurlijk wel volledig mee gaan maken. Hè? De Hoera uh, bestaat drie een, jaar marathon. Uh, nog een keer het nummer 0 <laughs> Mark is niet meer helemaal wakker. 0? Ja. 2? Ja. 2 9 9 8? Ja. 4 2 1 1 0 0. 0 0. We Kijk. have a lift off. Ja. Ik tiet, doe het gewoon allemaal. Tiet, tiet, tiet, tiet. U mag allemaal aan mijn hoofd doe ik het eh uh, maar ik lees wel in de chatbox dat Armin nog wakker is. Uh, Roel schrijft over een voortreffelijke, voortreffelijke. Ja. <laughs> ja, ja, we hebben een melder, we hebben een Denk toch eens ergens anders aan man. Uh, prik hem gelijk even door. Ja. Met wie hebben we hier het genoegen? Juist, met Dekker. Goede, goedenacht uh, meneer Dekker. Goedenacht, ik wil graag een lekker m'n ijsje zijn. En... Wat zegt u? Ik wil graag een lekker meisje bestellen. Een lekker meisje bestellen? Dat kan. Nee, dan ja, moet u een nachtclub stellen. Nee, nee, stellen. dat kan, dat kan. Nee, ja, nee, nee, dat kunnen we ook regelen. Nee, joh, we kunnen alles regelen. Nou, ja, dat we, dat we, we, volgens mij hadden we wel een lekkere blonde in de abiding, of niet? Ja, hebben we. Maar, ja. uh, ik, ik, uh, <laughs> hoeveel je, verdient ik, u per maand? Maar, daar ja, wil ik wel zoveel in bij ook of zo, Ja, nee, dat is goed. van het hele pakketje of zo. Ja, nee, dat is allemaal te regelen, maar hoeveel verdient u... Nee, hoeveel verdient u per maand? Nee, daar gaat het even niet om. Wat nee, vraagt. ja, nee, maar dat vraag ik gewoon. Ik vraag u, ik stel u een vraag en dan meneer, is het is gewoon beleefd om vragen. even een als, als antwoord de, te geven. Als u op deze ja. manier verder gaat, dan gaat u te ver met u. Kunt, u kunt gewoon vragen. Ja, maar hoeft. dat is een beetje mijn ben, probleem. Ik maar zoek graag we er uh, niet, de grenzen nog. U heeft nog. We helemaal niks met mijn account maken, meneer. U, nee. u gaat niet met klanten om. Mijn nee. vraag is gewoon het of u een lekker meisje voor me heeft. Ja, alles is te regelen. En of bedoel, en waar het, de meisjes zijn niet zo goed, dan moet je een redelijk inkomen voor hebben om daartoe in staat in nou ja, te zijn. Maar, maar, doe maar de offerte dan, dat maakt mij niet uit of zo. En Een ja. offerte, uh, wat is je ja, mailadres dan sturen we hem even op. Ik ben Cindy. Je kan het wel, kan Wie zeg je? Ik ben Cindy. Cindy, Cindy. Cindy, uh, Cindy is beschikbaar vanavond, Cindy. die hebt nachtdienst. Ja, uh, Cindy heeft en, uh, de nachtwacht, dus de hoe nachtzuster. Hoe lang heeft hij al gekasteerd? Nee, Cindy is, uh, is pas gebeurd. Uh, ja. ja. Ja, ze heeft. Uh, we hebben het net gedaan, vrij recent. Twee minuten geleden. Twee minuten geleden. Ze hoorde meneer Dekker, ik dekker en, ze, en uh, hij, u, u hij dacht: me, ik woon zijn. ik Ik mij gewoon gigantisch normaal. Ik ben meneer, ik bel, ik bel wel verder, bedankt. Ja, veel succes hè Dag. Wie was dat? meneer Dekker. Wat komt dit nou opeens hier vandaan? Wij idee. Arjen, Arwin. Maar in ieder geval Dekker. jongen Jongen, jongen, jongen. We mogen hem niet naar zijn inkomen vragen, maar wel. Uh... Ja, hij wil wel uh, wat hebben. Maar goed, dan zal je een heel hoog inkomen mogen hebben om Cindy. Uh, dus de in... 501-meisjes komen nog even niet op een banka-lijst. Nee, nee. nee, nog even. Nee. Dus we moeten nog even op een grote sponsor wachten. <laughs> ja. Meneer Dekker, nog even een paar maandjes doorwerken. Hè? Dat wordt voor u geen 67 met pensioen, maar ik vrees 97. Ja. Misschien kunt u een banner op de site plaatsen waarin u oproept uh, dat meisjes u bellen. Dus, dat kan wellicht ook nog een uh, oplossing kunnen maar zijn. Ja, Waar beide partijen, partijen dan profijt van hebben. Dion, moet hij toch wel wat aardig doen. Zo. Nee. Oh, ja, oh wacht, wacht. Misschien bellen, is het uh, nog dezelfde. Ja, uh, met wie heb ik het genoeg? hè? Ja, hallo. Met, uh, met Arwin. Hey, oh. hey, Armin. hey, Armin! Hey, Armin! Ja, luister even, jongens. Ik zit hier thuis een beetje nu te luisteren. En ik ja. heb gewoon in het donker blijven vermoeden dat jullie van het mooie Radio 51 een ordinaire seksclub willen beginnen. Ja? Maar wat is dat? Ja, jij wilt toch geld genereren? Ja, nee, maar dat, dat, jullie doen dat wel op een hele foute manier. Oh? Ja. Maar wat is daar voor verkeerd aan dan? Nou, jullie willen een lekker wijf bij je moeten zetten in plaats van een verdwaalde ja, camera, dat, uh, we hebben net iemand gecastreerd. Nou, dat uh... Hallo, ik ben Cindy. Nou, Cindy klinkt nog steeds een beetje als een Gerda die, uh, die de piemel nog heeft. Ja, nou ja, oké. Okay, maar ja, goed, op dit tijdstip kan je niet meer kieskeurig zijn. Eigenlijk. Nee, dat kan ook niet, hè. nee. nee. Dus, gaan euh... lekker, jongens. Wij gaan heerlijk. Ja? Super! Ja, Super, ja. die gaat ook lekker. Het is, het is te hopen dat de luisteraars het ook vinden, want da daar doen we het uiteindelijk. Nou, ik lig echt helemaal in het piskreukel hier. Oké. Okay. Mooi. Ja. Maar, uh, daar doen we het voor. Kunnen we nog een liedje voor je draaien, Arwin? Ja, graag. Iets van de Counting Crows, heb je dat? Iets van de Counting Crows. Ja, we moeten crows. niet te slapen nee, hoor. Hallo. Hé uh, hey, uh, Arwin, het gekke is dat we in uh, de platenschema's uh, alleen maar used vinden. Ja, Ook okay. leuk! Heel geweldig, <laughs> beetje. die zanger van Joost ziet er altijd geweldig briljant uit. Wat is je connectie met Joost? Uh, ik, uh, ik mag daar de... De uh, ja, koffers dragen of nou Ik mag daar de oefenruimte aanvegen als de jongens klaar zijn met repeteren. Okay. Wat een eer. Ja vind ik wel. Maar dat is wel de begin van een grootste carrière altijd. Zo is maar net. Ja. Je kent het verhaal van die... Van, die, die, die, die, die... van de wie? Die, die jongen die dit het Krantenwijkje had en die uiteindelijk een ongelofelijke medi media magnaat is geworden. Ja, maar zijn broodje afverhalen? Is dat zo? Ja, dat is niet waar. Dat is helaas, ik, uh, ik moet ook, je even sorry. uit die droom helpen. Het is uh, niet waar gebeurd. Ah, gebeurt. shit. Ja. Uh, en... ik, echt over, ik, ik heb echt ook het idee dat Fijner de afgelopen acht jaar kampioen. Ik, ik wil naar het bruggetje al maken, uh, maar maar dat bruggetje allemaal. Nee, dat was PSV, uh, Armin. Ah, oh, was uh, PSV. Dat ja. ik er overal in. Ja. Heb je nog een uh, favoriet nummer van de Counting Crows? Want ik heb er een stuk of, uh, nou, Drie, vier, bijna 100. twintig heb ik er in het uh, systeem staan. Uh, nou weet je wat, do angels of silence. Angels. Silence? Hallo? Oh. Uh, oh. Die staat dan net niet op de kaart? Wel de ik... sounds of silence, Ja die, die is we wel. niet van de Counting Crows. Dus we moeten een... Uh... Uh, Doe dan accidentally in love, ik weet dat die er wel in staat. Ja. Hoe, nou. hoe weet jij dat, uh, ja. frame ja. de meneer? Uh, ja, omdat nou, deze als men manier... is niet schrijft, iedereen ja, nou, kan nou, al. dat. Weet. Ik ik ben een. Ik ben, eigenlijk ben ik een helderziende en jullie proberen allerlei seksclubs en dat soort dingen te bellen. Maar ja, Eentje uh... maar hè? Ik vind het ook een beetje Psst. vreemd dat mensen ah, ja, kondigen dat het er dat het ergens een paranormale beurs is. Als je een beetje paranormaal bent, dan weet je dat toch? Ja, ja. hoef je geen reclame voor te maken. Nee, nee, dat <lacht> nee. Een, een beetje onzin. Ja. Nee, maar We gaan het drijven hoor. Counter Cross, Accidentally in Love. En uh, nog niet gaan slapen hè? Nee, ik, ga, ik, ga, ik, ik, ik luister het liedje en dan ga ik echt slapen. Okay. Nou, je moet die volgende 60 uur maken. Waar houden je eraan. Nee, we zorgen vindt, dat je niet gaat slapen. Als, als stage manager moet je toezicht houden op al je personeel. Dat 60 uur dat wakker blijven. Wat dat ga ik doen uh, uh, achter de binnenkant van mijn ogen? Oh. Oké, okay, nou, okay. Uh, hey, geniet ja. ervan. wel ervan. genieten van. Slaap lekker, wel terusten jongen. jongen. Hoi. Okay. hoi, hoi, hoi. in love met een tequila aangeboden. Kun je dat eten? Not een wat tequila sunrise. Ja. Sony die is ook niet uh, kapot te krijgen. Nee, nee, echt die gaat als een uh, trein. Die Even gaat als eens een door. trein gaat hij gewoon. Een tequila kun je niet eten, maar wel atten. Oké, okay, oké. Okay. Okay. Nou laten we dat onthouden. Rob. Dus vandaar hier. de inspiratie voor uh, Jimi en Hot Tequila Brown. Tequila sunrise. Tequila sunrise, die zouden ook nog wel. Uh, nee, nou, is te soft. Die is te soft. Ja, ja? moeten ja. wat steviger. Ja. Nou op zich had uh, Dion. Dion had inderdaad wel een goede suggestie. Sweet Dreams. Eurythmics. Hoppa. Ja, maar dan, ja, Radio 5 alleen zou Radio 5 alleen niet zijn als ze gewoon de Eurythmics zouden draaien. Er is ook een hele mooie cover van gemaakt. Uh, dat is, meen ik, dit jaar uitgekomen. Gedaan door de Soul Rebels. Is dat ook uh, Annie nu? Nee, Annie doet, uh, even, even even, gaf mee. even geen thuis daar. Volgens mij is het trouwens cover en niet cover. ja. Ja, ik ben een Nederlandse jongen, weet je. Okay. Ik kom mm. gewoon uit de, de Nederlandse klaar. Dan houden we het op een kuffer. Ja. Ja, Houd het, nou, het gewoon op een kuffer. Mm. En dan komen we toch weer mijn roots uh, tevoorschijn als eerste zwarte dietje hebben bij in 5 hè? Ja. ja. Zwarte Piet, toch? Zwarte Rob. Nou, zwarte Piet moeten we afschaffen, hè? Ja, allemaal niet. Maar hier, ik zag als je zo. De, de supermarkt, 9 nee, zoenen, die, die zijn Nee, het zijn nu uh, dikke zoenen geworden, ja, geloof ja, dikke ik. ik Dat ik ben toch liever 9 dan dat ik dik ben? Ja. <laughs> ik hou <me> het <laughs> zeker, absoluut. Dan ben ik altijd. Bip, bip, bip. Bip, zal je leven, zal je in de gloria, in de gloria. Arwin tikt in uh, de chat Ik vroeg wie is er nog wakker Armin schrijft ik niet en dan, Ik begrijp yeah. dat wij ook in beeld zijn Armin, klopt dat? Okay. Ik hoop dat je niet te slapen bent door dit nummer van uh, Casey Mayfield, Our Mom. Hij is zo heftig op Twitter en zo rustig in zijn liedjes, zo'n ja. tegenstelling. Het is heerlijke nachtelijke muziek hier bij Radio 501. Hier vallen Nacht. mensen van in slaap. Oh nee joh, dit is romantisch. Dit is romantiek ten top. Nou, het gaat over zijn moeder, dus... Uh, oh, ik weet maar nou, laat Laten zitten. Nou, dan zitten. zitten. Had je dat niet even eerder kunnen vertellen? <laughs> nee, je, je had naar de tekst kunnen luisteren. Je had even aandacht voor de artiest kunnen hebben. Ja, maar uh, als hij het over zijn moeder heeft, uh, dat wist ik. Ik ben paranormaal. <laughs> ja, dat wil ik wel eens vergeten. Ja. Wat ga ik morgen aantrekken, Mark? Hetzelfde als dus nu. Jij ja, ja, ja, ja, valt zo'n tijdje. Wauw. Hoe weet hij het? Hij ja. is echt barrenomaal ja. uh, begraafd. zeg. Ja. Fantastisch. Dion heeft weer even... Hé. Hey. Nee. Ja, Dion. Ik, ik, het spijt me. Het kan even niet doorgaan, het item wat je zo graag uh, wilde hebben. Oh. Hoezo niet? Nou, je had weer een muzikale voorkeur uh, doorgegeven. Maar als ik wie in de player sleep, dan, uh, dan geeft hij Bruce Springsteen met Badlands aan. En daar is Mark natuurlijk weer heel erg mee in genoepjes. Ja, ja, dat is niet geheel toevallig. Dat is heel dan. gek. Maar misschien ja. Doe, doet het doe even... je dat met je paranormale gaven? Dat doe ja. ik ja. met ja, mijn ja, paranormale gaven, ik stuur de computer in. Zo. Maar we kunnen het wel doen met het uh, origineel, wat vind je daarvan? Of nou, de... ik, ik zoek hem eventjes op en dan komt hij zo. Dan doen we dat wel gewoon. Uh. Maar um, wat gaan we nu dan draaien, wat gaan we nu doen? Nou gewoon uh, wat je de, nu hoort. de bos. Gewoon de bos. En welk, Wat gaan we draaien van de bos? Badlands. Badlands. En met die prachtige saxofoon van Clarence Clemens. The Big Man. Ja. Nou, gaan we dat gewoon doen? En dan gaan we zo meteen even het, het muzikale item van uh, de jong Want De jongen blijft me gewoon verbazen, weet je. Een nieuw radiotalent. Ja. En hij weet dingen die ik niet eens weet. En zelfs ik niet. Nou, nou, dan moet je, dan dan moet je van hele. Dan moet je echt heel goed, zijn. heel oud zijn. Dan moet je echt van hele goede huizen komen. Nou, jij weet meer, toch? Ja, ja, maar ik heb een fotografisch geheugen, hè? Ja. Dus, en dat wil wel helpen in dit soort uh, gevallen. Misschien kunnen we al even een muziekquizje doen zometeen. Ja. Is dat niet iets leuks? Ja, laten we gaan dat gaan doen. Ja. En dan kunnen mensen iets winnen. Uh, bijvoorbeeld bijvoorbeeld een, een, DVD. een DVD. Ja, vind ik wel. Ja. Ah, prachtig nummer dit. Dat is wel oud geworden, hè, Bruce? Ja, ja. maar Pinkpop nu, hè? Ja, Pinkpop, toppertje. Ja, ja, Radio 501, plaats voor je hoop Jouw radio, jouw muziek, echte muziek. Don't shut your eyes to me. I wanna make you see our destiny. How it's supposed to be. The darkness free. Fight comfort in my shape, cause you're not. Goed hoor, die nieuwe Radio 501 plaat voor je hoop. Nemesia. En afterlife. Je gaat hem de hele week uh, elk uur horen hier op Radio 501. We hebben even iemand uit, uh, ja, uit de keuken gehaald ja, want, die uh, er eigenlijk vandoor uh, wilde gaan. Ja, en zo, zo, staat, zo, zo snel gaat. gaat het niet. Ja. <laughs> Kijk, wij presenteren een programma en dan hoor je de stem op de radio. Maar dat wordt allemaal mogelijk gemaakt door degene wiens stem je niet op de radio hoort. Dat zijn eigenlijk de drijvende krachten achter Radio 501. De grote krachten inderdaad. Ja. En uh, een heel wel. belangrijk personage daarin is Arjan Buur. Ja, Ariane. Hoi. Ja, daar word je stil van, hè? Nou ja, maar we menen het ik wel had het het Ik had het inderdaad niet verwacht. Ik was mijn jas aan het pakken. Ja. En vervolgens maar... word ik zomaar voor de microfoon gesleurd. Ja, dat ja. verwacht je op deze okay. manier niet. Het, uh... Maar in, in de nacht gebeurt alles onverwachts. We we hele vreemde dingen, vooral deze ja. nacht. Uh, Telefoontjes en zo. Ja. Dat, uh... Maar, uh, Arjan... Hoorde ik daar net nou dat er, dat, dat er iemand van een sekslijn was of van de Ja, die wilde een meisje bestellen. Oh, serieus? Ja. Ja. We hebben hem maar even in de wagen laten. Hoe kan dat dan? Ik <laughs> heb geen idee. Okay. Ik neem de telefoon ook alleen maar op. Ja, ja. ja. kom je erbij? Ja, raar, rare misverstanden. Ja. Het ja. ja. ja. kunnen ze allemaal ja. gebeuren, weet je, als er nee. ergens een draadje niet goed uh, is, dan kunnen we hele grote misverstandigen ja. plaatsvinden ja dus. Dus, Maar uh, uh, hoe, hoe beleef jij het uh, weekend uh, Arwin? Nou Arjan. Uh, zeg maar oh, ja. Ja, oh, ja. Um, ik vind het te gek. Ik vind het echt helemaal te gek. Het eerste, de eerste dag zitten, nou ja, ik bedoel, de eerste uh, overdag zitten op, zeg maar. Overlap en ja. en uh, het was allemaal heel relaxed. Iedereen, was, kwam, uh, iedereen kwam gewoon gezellig binnen en uh, gezellig, leuk. Ja. We hebben tegenwoordig hebben tegenwoordig een prachtige bar uh, sinds een paar weken uh, in de keuken van de... Uh, uh, 501 en dat is allemaal, ja, dat, dat gaat perfect. Ja, ja. Hoeveel dienstjaren stel jij inmiddels? Radio alleen bestaat natuurlijk drie jaar. Uh, ik ben er ongeveer bij gekomen, zeg maar, met de verbouwing van hier de studio. Dus, dus uh, december, december, januari... Uh, ja, zeg maar. ja, net niet een beetje afgelopen, maar. Ja. Weet je gelijk met onze jongste, jongste bediende hier zo, Dion? Ja, Dion. Die we niet uh, alleen de straat op durven sturen. Op nee, dat, op is, sturen. Dat, is, uh, dat is. Onverantwoord. Is onverantwoord. On uh. Zijn vader drukte ons nog op ons hart om maar heel goed uh, voor hem te zorgen. Ja, en dat is ook niet de kleinste, dus anders uh, hadden we dat wel gewoon gaan negeren. Ja, maar, hier, maar nu. Uh, dat het goed Je kunt Frans niet negeren Nee, nee, daarom. Nee. Maar het mooie van Frans is als hij jou dan wat aan doet, kan hij gelijk EHWL bij je doen. Ja, ja. ja, dat dan weer wel. Dat hij <laughs> ja. dus slaat je een bal aan de ogen en vervolgens plakt hij een pleister erop. <laughs> ja, zo, zo, ja hij, hij, is, hij is niet de lulligste. Nee nee nee, nee, nee, maar, nee. Maar goed hart. Zinvol geweld. <laughs> ja, zinvol geweld, ja. ja. ja. Maar Arjan, uh, oh, uh, jij gaat nu naar huis. Ga je lekker slapen? Ik denk het wel. Ja. Normaal gesproken ga ik even zitten, maar ik denk niet dat het van komt. Ik denk uh, dat ik gewoon maar... lekker naar boven ga, lekker slapen. Je, wij willen heel erg benadrukken dat uh, ook uh, medewerkers zoals jij het allemaal mogelijk maken dat wij achter de microfoon kunnen zitten. Ja, we doen het samen Daar, toch? Dat, we doen het met z'n allen. Ja. We zijn één team. en We doen het met z'n allen. Gezellig. Hey Arjan, welkom. Ik wens te. jullie veel plezier. Ik jou uh, en een goede nacht. Nog, dus. Want jullie moeten nog een uurtje of twee? Nee, ah, al uh, ja. vijf kwartier. Oh, om. dat valt mee. Het is bijna voorbij. Dat gaat sneller dan ja. je Kan denkt... ik nog een liedje nee? voor je draaien zometeen? Um... 26.000 dagen heb ik. Hier. Nee, <laughs> nee. nee, ja, nee die, ik heb je al voor, die heb je al voor me gedraaid. Ja. Dat is een beetje flauw. Ja, is um, het is toch wel een beetje. Wel het, het, het weer is nu niet fijn, oké. Okay, maar toch, DJ Jazzy Def. Oh, en dan Summertime? Ja, tuurlijk. Ja, ja? Ja. Nou, gaan we die gewoon... Uh... Ik vind dat het gewoon leertig is, nou. Uh... It's summertime! Dan gaan we die gewoon voor jou draaien. Zullen we dat je gewoon, je... Met, gewoon meteen doen, dat je hem ook nog eventjes mee kan uh, pakken? Ja, ja nou, want anders je zit je op de fiets en heb je er niks aan. Nou ja, je kan tegenwoordig met TuneIn, kan je gewoon Radio 5 alleen ook op de fiets ontvangen. Als je een dan uh, behoorlijke, behoorlijke, behoorlijke telefoon hebt en een uh, koptelefoontje natuurlijk. Jawel, maar ik ga niet zo'n de jukebox worden, weet je. Daar heb ik ook geen trek in. Nee, nee. Nee, nee dat en jij hof, bent dat nog de enige en en Ik ben vergroeid met mijn koptelefoon, kan ik je ja. wel aanmaken. Uh, ja, nee, een, een maar, koptelefoon vind ik goed, maar die heb ik niet. En anders, he, on, anders hoor je het zo hard uit mijn bokjes. Ja, ik, precies. Dat, dat vind ik een beetje niet zo leuk, zeg maar. Maar weet je, die nee. uh, telefoon die past bij jouw kop, op. En bij ons is het een koptelefoon. Ja, dat is zo. Dus dan stel ik voor dat je toch nog drie minuten... 58 uh, ons met jouw uh, aanwezigheid blijft plezieren. Is het dan ook de bedoeling dat ik blijf lullen ook? Nee, nee dan, dan gaan we gewoon gezellig... We houden ook onze mond. Je hebt wel genoeg zeg maar. Ja. Ja, wij, okay. wij gaan dan even van de muziek genieten. Ja. Die wordt uitgevoerd door DJ Jesse Jeff en The Fresh Prince. En het heerlijke Summertime. Oh, nee. Dank u wel. Ja.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 de klanken ah, van DJ Jesse Jeff en the Fresh Prince, Summertime. Dat is toch een hele klare om te slapen. Hè? Ja, oh. een hele leuke televisieserie ook. Wat voor de, uh, rare televisie kijken helemaal. Of... Ik zeg, mijn favoriete mm -hmm. serie alle tijden nog steeds. Welke? Ja. Ja? ja, misschien is dat wel een beetje een naughty... Goede tijden, uh, hè? Dat ik het eigenlijk niet uh, bekend uh, moet maken. Dat, dat, nou, dat dan zijn ik heel, benieuwd. Dat, dat was was heel benieuwd. benieuwd. dat zou een leuk item zijn trouwens. Ja, zullen we dat straks anders uh, in, het, uh, in het volgende uur doen? Ons laatste uurtje erop. Ja, gaan we doen. Absoluut. Ja. Dion, daar mag je ook alvast over nadenken. Een, een liedje die je heel erg mooi vindt, maar dat je het eigenlijk niet aan andere mensen wil vertellen dat je het heel mooi oh. of, of erg mooi vindt. Oh, dat lukt wel, ja. Dat, dat als je iemand tegenkomt, dat je, je er onmiddellijk op gaat aanspreken en de vriendschap verbreken. Dat soort dingen. Nou, ja, dat is wel heel overdreven. Ja. Ja. Nou, dat ligt meer aan de vrienden dan aan de muziek dan denk nee, ik op dat moment. Zo, zo nou, zo'n liedje willen we van jou ja, hebben. Ja, zo'n liedje willen we wel, hoor. absoluut. Mm. Helemaal fout. Maar uh, je ja, had toch een, een, een musical item ja, bedacht nou, voor de show? Nou, weet je wat het was? Uh, ik kende dat. Uh, waarschijnlijk ken je dat nummer ook wel. Um, van Licky Lee, I Follow Rivers. Nee, eerlijk gezegd niet. Nou, ik hoor Matthijs achter me zeggen: die zegt niet. Nou, je moet je kennen. Vind ja. ik ook. Um, ja, die ken ik wel. Ja, die ken je wel, hè? Ja, nou, het absoluut. Wel, hè? Ja. Maar het, het stomme is: dat nummer is in. 2000, begin 2011 is dat uitgebracht door Licky Lee. En yeah. um, toen was hij eigenlijk niet zo bekend in Nederland. En toen heeft uh, uh, er een remix opgekomen. En die remix die is dan, heeft er weer een boost gegeven, toen is het bekend geworden. Okay, misschien ja. moet ik er even naar luisteren, dat ik opeens zo'n uh, ja, ojaar -ja oh, gevoel ah, heb. Maar, nee, ja, ja, zeg maar dit is dan Triggerfinger, als het goed is. Voor ja, welke draai dit, je nu? Dit is Lick Lee. Oh, dit is Lick Lee. Ja, oh, Lick is Lick Lee. Lick Lee. Ja, maar is je het je de bedrijf. remix of niet? Dit is uh, nee, The Magician remix. Ja, dit is de remix dan. Komt het uit een film ofzo? Nee, dat nee, komt van Likke Lee. Uit de uh, radio. Oké, okay, uit de radio. Ja. ja. Uit de speakers. Van Radio 551. Here we go. Ik vind het is een beetje saai. Hè. Ja, we krakken in, jongens. We moeten wat doen. Kom, er wordt, uh, die, er wordt die niet gezongen. Oh ja, dat ken ik wel, ja, inderdaad. Ja, ja dat ken ik wel. Maar wat wil je hierover vertellen, Dion? Sorry voor het muzikale intermezzo deze onderbreking. Nou, dat is dus de remix, waar uiteindelijk weer een beetje bekend. Toen een beetje bekend werd. Ik vind zo'n rare artiesten namelijk Lee. Lee? Ja, het is niet kan. Maar in ieder geval, om het verhaal af te maken. Toen kwam Triggerfinger met dus nog een cover erop. Nou weet ik niet of die tegelijkertijd was met die mix of zo. Maar heel veel mensen zeiden toen van, die vind ik toch wel mooier. En dat wilde ik eigenlijk eerst niet toegeven. Eerlijk gezegd draai ik hem nu vaker dan het origineel. Terwijl ik Licculee toch wel echt ja, heel erg mooi vind uh, met, met die, ook die andere nummers die ze heeft. Maar ik heb dat ook wel een beetje. Je vindt haar mooi? Nee, gewoon de nummers die ze haalt. Oh, oké. Okay. Ja. Maar de nummers die ze maakt, zoals Tonight en uh, Good I'm Gone, als het goed is. I'm good, I'm gone. Ja, klopt, ja. Maar um, ja. Triggerfinger met I Follow Rivers. Ja, ik, ik denk dat dat... Dat uh... vind ik raar, want het is toch een band vol lelijke mannen. Dat je dat dan ja, mooi je nou vindt als ja, ik... uh, de charmante lick lee. Triggerfinger vind ik eigenlijk helemaal niks hoor, maar die cover die doen ze wel heel erg goed. Ja, maar nou ja. uh, uh, is die ook officieel uitgebracht? Weet ik niet, Weet hij was niet. live bij Giel. Nou, we gaan gewoon die bootlek hier even draaien op Radio 5 alleen. Nachtigiel is inmiddels bijna afgelopen, nacht erop ook, we hebben nog een uh, klein uurtje. We gaan Giel, eens even op het Giel. goede driehoekje klikken. En als het goed is worden we dan verblijd met de gevoelige klanken van Triggerfinger.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 Op 30, 31 maart en 1 april is het feest! Met 59 uur live radio van vrijdagmiddag tot zondagavond. Hoera, we bestaan drie jaar! 30, 31 maart en 1 april. Zorg dat je er niets van mist! Als ik één avond uitga, ben ik een week ziek. Toch heb ik het ervoor over. Want ik ben dan wel nierpatiënt. Ik ben ook gewoon een jongen die graag wil stappen. Een nierpatiënt moet er veel voor over hebben om een beetje normaal te leven. Want dialyse is geen leven, maar overleven. Transplantatie is nog altijd de beste oplossing. Daarom zet de Nierstichting alles op alles om de wachttijd op een donornier te verkorten. En steunt onderzoek naar betere behandelmethoden. Dat kunnen we niet alleen. Wat heb jij over voor een nierpatiënt? Steun ons. Kijk wat jij kunt doen op nierstichting.nl Elke donderdag op Radio 501.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 It beats for you, so listen close Hear my thoughts in every note Oh oh. Make me your yeah. radio <laughs> And turn me up when you feel low This melody a bit. was meant for you yeah, right So sing there. along to my stereo You're class heroes, baby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 het laatste uur van uh, de nacht, uh, nacht erop, je merkte hij, begint wat minder scherp te worden qua uh, techniek. Uh, misschien moet iemand het uh, in het laatste uurtje eventjes overnemen, Dat ik ook een beetje piloot. kan chillen. nachtvluchten. Ja, ja uh, piloot ja. wisselen. Ja, dat we even van piloot uh, gaan wisselen. Nou, nog een uurtje, Rob. We, we hebben zomaar weer een uh, telefoon, uh, telefoontje gekregen. Ik hoop niet dat er weer iemand is die om een meisje uh, vraagt. Uh, met wie heb ik het genoegen? Hallo? Oh, wacht, dan moet ik, ik, ja, dit, dan moet ik dit indrukken. Dan moet ik dit doen en dan moet het nu werken, hallo! Hallo! Ja, we hebben contact hoor. Met wie heb ik het genoegen? Met Henk. Hé hey Henk, uh, jij belt voor de prijs natuurlijk die je bij Rade5 alleen dit weekend kan winnen, hè? Ja, ja, ja, ik wil naar het negatuur A de maar de toppers zijn ook goed. Uh, ja, dat zijn dan net uh, twee prijzen die we niet in ons prijzenpakket hebben. Die zijn er al uit. Helaas. Dit is 100% NL, toch? Nee, ja, de, ja, ja, ja. ja uh, dat wel, ja. Zoiets, ja. maar, uh, maar dan, dan ietsje anders. Dan ietsje anders. Ietsje anders. 100% Engels. We hebben nog wel een mooie dvd van de Nadine Foundation voor jou in de, in de aanbieding. En je kunt oh. ook nog kaartjes winnen voor uh, Bierfest oh. in Duitsland. Oh. oh, die heb ik nog niet. Die heb je nog niet, hè? Nee, maar dan die, moet je wel wat voor doen. Ja, die wil je hebben natuurlijk, maar dan moet je wel wat voor doen. Dan moet je de muzikale revers uh, voor oplossen. Oké, okay, kom maar op. En die gaat Mark nu aan je voorleggen. Ja. Okay. Nou, dan laat ik op een stukje muziek horen. Ik ben en, heel benieuwd en, ook. Als jij dan uh, raadt welke plaat het intro van deze plaat is, dan, uh, dan is uh, dat voor jou. Ja, de eerste letter oh. gaat. Dit gaat dan om de eerste letter. Dus je moet even de artiest uh, raden. En dan moet je de eerste letter even onthouden. De concept. Focus, tell me what I'm looking at. Focus. Weet je wie dit is? Nee, dit is helaas uh, niet goed. Ja. Bij, bijna. He? Maar weet je, je kan nog steeds het woord natuurlijk uh, raden. Als je de tweede artiest. Uh, als je die wel weet te raden. Zal ik dus even wat makkelijkers uh, voor jou uh, uitkiezen. Ja, heel graag. Ja? Oh, deze. Misschien dat je deze wel kent. Dat is dan de tweede letter van het woord. Ja. Zet hem op, Henk. Oké. Okay. En? Ja? Weet je het al? Ik hoor het niet. Oh ja. Ik ben een boy in the sky. cab in Dat is heel makkelijk, Henk toch? Dat is heel makkelijk, hè? Henkie? Heb nee, je, je niet zo erheen praten, dan kun je het niet horen. Wist je dat je kwaad, werd? Rustig heen. Gewoon rustig luisteren. Probeer je uh, te concentreren. Het is maar een, het is maar een spelletje hè? Ja. Uh, Focus heen. Uh, je bent van Arwin, toch? Uh, meneer Tamminga. Ja, meneer Tamminga. Je hebt het goed. Dit is inderdaad de band Nieuws. Je hebt het helemaal goed. Nou, de hoofdprijs is ja, ja, nee, we, we hebben nog een... Uh, we hebben, uh, we hebben oh, nu één letter die hij niet heeft geraden. En, krijg je strafpunten voor toch? Ja, daar krijg je strafpunten voor. Je hebt één letter oh, ja. wel geraden. Dat is de letter U. Henk, waar bel je vandaan trouwens? Uit welke stad? Uh, Lutjebroek. Lutjebroek, oké. Okay. Goed. Oké, okay. ben je klaar voor het volgende fragment? Ja, kom maar op. Ik, Ik vind dit ga... zo leuk, hè? Dit gaat om de derde letter. Nou, dit moet je weten, Henk. Zo kun het zelf. Het gaat om de tweede letter van de bandnaam. Dus... Concentreren, Henk. Laat je niet afleiden. Dus als wij praten, gewoon uh, blijven concentreren. Ja, ik zag like dit. Ja. Mooi nummer 1. Je weet het, kom, je weet het. Kom, zeg maar. Hoeveel mensen wel, Ja, nee, bijna. bijna. Nee, nee, Ze nee. Girls, don't cry, Maar dit is, is die andere uh, Gordon, kom, bedoel je? Kom, Henk, je had het ja, je net je ook je goed. Ik niet Nee, je had het net ook goed, het antwoord. Maar, dus wij, dan kan wij, je ja, nu... Helemaal geen Gordon, uh, je nee. hebt je antwoord al gebruikt. Oké, okay, maar ik hoor, tussen een U en een G. Als je Dat... je antwoord gewoon herhaalt van net, dan heb je weer uh, het goed, zeg maar. Wie is dit? Gordon. Nee, je weet toch, bij Rijden Vijf draaien we alleen muziek van één bepaalde band. Oh, dit blikje is al gebruikt. En dit blikje is al gebruikt. In het Engels. Gebruikt, in het Engels. Man, man, man, man. man. Gebruikt in het, Tamuga, het Engels. Tammingraat, Tammingraat, Engels. Heb je? Band, nice. zingen, used. Ja, used. Ja, ja, ja, helemaal nee, goed, ja. ja, ja. Dank je, man. Dus Geweldig. Gaat hey, nice. Henk, Henk. Fantastisch, man. Dit gaat, gaat fantastisch Het was wel heel erg, uh, heel erg moeilijk. Fantastisch dat je dat zo doet, joh. Dus we hebben nu een, uh, een puntje, zeg maar. Geen letter. We hebben de S en we hebben de E. Ik ga je nou uh, nog één uh, fragment uh, laten horen. Uh, en je, ik... en je, hebt, je hebt de moeilijkste... De moeilijkste dingen die heb je al gehaald, Henk. Dus het wordt alleen maar makkelijker nu. Ja, en het gaat nu dus om de vierde letter van de band gaat het nu. Ik laat je even het uh, fragment horen en uh, nou, ik, uh, ik heb er het volste vertrouwen in dat jij uh, de oplossing weet. De spanning stijgt. Kort Rapper. Ja, heb je enig idee wie dit is? 3. is 3. Staat nummer 1 in de uh, Caribbean uh, Top 1000? Je hebt het antwoord al eerder gebruikt. Goed. Ja, helemaal goed. Je hebt het helemaal ja. goed. Hey, Henk. Ja. Hey. Ja. nu gaat het. Hey, Henk, Henk. Vannacht ben jij de topper. Man, man. Ja, ja, maar nu is het nog lastiger. Want hij had natuurlijk uh, de eerste. Een strafpunt. Ja, nou, ja, de eerste een strafpunt. letter had hij niet uh, geraden. Dus je moet nu op basis van, uh, van drie letters moet je het woord zien te raden. We hebben dus ja. een stipje, we hebben de letter S, we hebben letter E en we hebben letter D. Dus wat denk jij dat het, Oeh, uh, dat het is? Ja, uh, shit, oh dat is moeilijk. Uh, punt S-E-D. Ja. Nee, punt. niet punt. S-E-D. Anders staat het ja, exact zo. Je hebt zo'n band ergens in het Engels en dat begint uh, met, met een letter en dan uh, is het toe. Ja, Me en too. En oh, Me too is zo'n ja, goede oh, We hebben het eerder gebruikt. Ja, we hebben het eerder gedraaid. Diepgraven, ja. diepgraven. Ja. Diep maar de, de bekendste band van Nederland. En dan heb je de bekendste band van Engeland. En dat eindigt op toe. En daarvoor zeg je. Jij. Badababam. Jij Henk. Jij Fuse. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, Alles ja. is voor ja. Henkie. Ja. Nou, gefeliciteerd ja. Henkie. De prijzen komen naar jou toe. Je moet alleen ja, ik nog even. Je op, moet ophalen. Ja, je moet. Ja, je kunt. Er zijn twee dingen die je kunt doen. Je kunt. Uh... Nou, er zijn eigenlijk drie dingen die je kunt doen. Je kunt op de radio even Wat je adres noemen. Ja, drie, ding drie dingen. Je kunt uh, op de radio je adres noemen. Dat zou ik niet doen, je kunt ja, op als... de radio ook je mobiele telefoonnummer geven dan kunnen we je terugbellen. Of, of, je, je, komt kaartjes, of je komt op je, je pincode. <laughs> <Je ping code. laughs> en optie 4 is dat je even um, Ja, het komt ophalen. Ik kom het aan. Ik kom het wel ja? aan. Ik ben er over 3, drie. Twee, één. Hey. Hey. Hey. Henkie! Henkie, gefeliciteerd. Was je toevallig in de buurt? Ja, uh, Luutje Broek. Ik uh, draai ja, uh, de A12 uh, richting Rotterdam. Maar je bent er zo. Ja, ja. Nee, dat is allemaal zo, Henkie. Nou, uh, van ja, je harte gefeliciteerd. is jouw voornaam? Uh, gek, hè? Of niet? <laughs> Henk. Dat is toch niks naar zijn. Gek maar Henk, uh, is er misschien nog een liedje dat ik voor jou kan draaien? Nou, um, hebben jullie iets van de Joost? Ik weet niet of jullie dat kennen, maar... Toevallig nee. wel, ja. ja. ja. ja. Zal, zullen we gewoon daar iets van draaien? het van nou, is nog helemaal niet gedraaid. Nee, hebben we eigenlijk uh, dit hele jaar nog niet gedraaid. Nee, Vorig nee, jaar. Niet. Begin 2011 voor het uh, laatst dat ja. er uh, dus wat hoogtijd, een keer iets gedraaid is van Joost. Wat hoog tijd dat ze ook uh, doorbreken, dat ze uh, gebeeld worden door uh, Martijn van Nieuwkerken. dat ze eindelijk op het podium staan ja. in de Wereldrijd Door. En uh, ja, wie zijn wij? Radio 1 om hen daar niet bij te helpen. Bijvoorbeeld door een, een stukje airplay aan te bieden hier op de zender. Ja, leuk. Doen. Nothing. Van Yousd, 501. So you don't know what to do, and you do it every day. Simple causes, you stop to live a life in any way. Nothing left to give response to nothing that you win or lose. Every day turns in another, nothing left to choose. Self, do the job, to do the things you have to do, to pay the bills right on time. Although you still don't have a clue what the world may go round, and you see it every day. There's no worries at all. Just sleep them all away. Just sleep them all away. There is no one in Well, we laughed in a day to go astray Nothing left to do Sleep till the afternoon As long as you're connected to yourself Gather friends all around To clean the shit you had to make Throw yourself to the ground Assure it was your last mistake Change your life for a while Make them a better day But it's your choice to fall Walk away is radio 501 uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ooh De ultieme rokjesdagplaat wat mij betreft van Bobby Freeman en ought to be a law against it. Maar uh, ja, ik heb daar al eerder een discussie gehad over uh, met uh, Mark. Uh, jij bent er dat niet mee eens, hè? Dat, uh, dat het niet verboden moet worden, hè? Nee, absoluut niet. Iedere He? dag rokjesdag. Iedere dag rokjesdag. Iedere dag rokjesdag. Vandaag zou ook best wel een rokjesdag geweest kunnen zijn, hebben gezult, toch? Ach joh, altijd. Ja. ja. Het... Stel ze zich aan, joh. Ja, Alleen op warme dagen ja, rokjes aandoen. Ja, uiteindelijk. Vrouwenrokjes. Ja, kipvelletjes, ja, dus, ja. dat is wel schattig. Ja, dat is een ja. leuk gezicht. Ja. Hey, we hebben voor het laatste uur nacht erop een leuk item nog bedacht: de Guilty Pleasures. Ja. Dus uh, wij mogen allemaal een, uh, een, ja, een plaatje aandragen. En dan beginnen we, we met onze Benjamin. Hè? Ja, een plaatje die we heel erg mooi vinden, maar waar we ons toch wel een beetje voor schamen. We vertellen eigenlijk niet aan onze vrienden dat we het plaatje mooi vinden. Nee. Dus gaan we het aan de ganse natie, aan de hele In wereld juist, gaan we het juist, vertellen hier juist. op Rijf, Komen 5 uit de kast. We komen uit de kast, inderdaad. Uh, ik heb het uh, nummertje. Het, ja, het, is, het is eigenlijk niet echt een nummer. Het is meer een pianospel, wat in principe ook een nummer is. Maar het, het, ja, ik weet het niet. Het, het is niet echt cool of zo. Het is, het is echt heel erg gevoelig en mooi. Het is warm. En, uh, het is ja, niet cool, maar ja. het is warm. Um, het is van Jan Tiersen van uh, de film Amelie. Ja. Yeah. En nou, dan zeg ik in principe al genoeg, denk ik. En het is, ja, het is echt niet zo'n plaatje wat je, dan zegt, wat je bij je vrienden opzet en dan zegt, hier moet je horen, dit is cool. Ja. Dat is niet, niet uh, nee. wat ik doe, zeg maar. Nee. Okay. Dan kijken ze naar je en dan denken ze van, uh, oké, okay. voor de rest alles goed met je? Zo een nou, beetje? Ja, ongeveer. Maar uh, dat uh, doen ze vaker of niet, Dion? Nee, nou, ik, ik laat het gewoon niet horen. Ik heb nee, ook maar hele dat andere ze zo naar je kijken. Um, uh, nee, nee, dat gebeurt uh, niet zo vaak. Nou, als ik zeg dat ik rap niet leuk vind of zo, dan uh, ja, oh, dan gebeurt het wel. Ja, okay. uh, nou, weet je, ik weet niet anders, dus ik ben eraan gewend. Dus voor mij is ik gewoon dat mensen zo naar mij kijken. Ja, dus eigenlijk, ah, eigenlijk is dat dan het niet valt meer. Valt jou prek. niet meer op? Nee. Valt niet meer op? Nee, valt nee. me of misschien meer ook door je politie shirt. Voor mensen naar je kijken, is dat politie? Nee, want dat heb ik voor de rest nooit aan. Hier, uh, de, hier sla, ga ik zo meteen mee slapen. Ha. Nou, we gaan gewoon verluisteren naar jouw uh, guilty pleasure. Jan Tiersen dus, hè? Ja. Wil je het uh, liedje zelf aankondigen? Nou, het is een hele ingewikkelde naam. Ik ga het proberen hoor, ik kan een beetje Frans. Je peut parler un peu, peu français. Uh, Jan Tiersen met Comptine du Notre l'après-midi. Daar ga ik ook een Franse plaat uit. goed. Ja. Hou het op Frans. Ja. Ik ga uh, niet-Franse plaat uitkiezen, maar dat uh, komt zo meteen dan wel. We weten heel wat meer uh, van jou, uh, Dion. De guilty ja, pleasure Dion. van uh, Dion op Radio 501 van Jan Tiersen ja, uit wees eerlijk, wees eerlijk. Ik vond dat een heel mooi... Uh, nou, ik vind dat je, ik je niet voor hoeft te schamen, hoor. Nee, ik vind Absoluut niet. Nee, ik noem nee, het geen liedje. Nee, maar het is toch, het is toch niet iets wat je aan je vrienden zou laten horen en dan zegt moet je dit horen? Nee, nou. dit hou je voor jezelf. Je ja, houdt het wel je voor jezelf. Nou, ik, ik zou dit, dit zou ik aan mijn vrienden kunnen laten horen. Maar wat ja, ik maar heb is gezocht, echt niet. Ik bedoel, dat is, dan ben je op een leeftijd waarbij... Ja. Dank je, Dion, nee, nu nee. even je mond vijf minuten, dan hebben we weer Nee, nee, ik bedoel, op, op mijn leeftijd moet men cool zijn en zo. Oké, ja, oké. Okay, okay, okay. ja, die, die tijd zijn wij voorbij. Ja, Precies. lang en breed, ja. ja. ja. Ja. Dus uh, wij hebben weinig Guilty Pleasures. Uh, wij moeten echt graven voor een Guilty Pleasure. Ja, ja. Mark, dat heb jij ook gedaan. Ja, absoluut. Voor een uh, Guilty wow. Pleasure. Ja, nee, huh? Ik ga wel uh, heel, heel... Niemand mag het te hard horen, want ik weet nu dat er... Moet ik de muziek bekend... wat harder zetten? Ja, doe maar. Ik weet dat de bekende meeluiden. Je hebt een periode gehad dat die jongensbandjes zo uh, be bekend waren, eind jaren 90. Ja, jij was stiekem verliefd op een van de zangers. Nee, absoluut niet. Maar uh, ik vond de muziek stiekem wel mooi. Oh, oh. En dat uh, ja, eigenlijk schaam ik me daar best wel voor. Ja. En uh, soms, hè, dan uh, zit ik alleen thuis. En dan, uh, Doe ik de gordijnen dicht, dat de buren ook niks kunnen zien? Nou, klinkt het wel heel aan uh, de andere kant, op, volgens ja, mij. Ja, nee, nee, ja, want het, uh, het is ook bizar eigenlijk. Eigenlijk is het gewoon bizar. Wa je? Wat je doet dan? Ja, wat ik dan ga doen. Op, de, op dat moment uh, is het uh, vrij ernstig. Ik denk zelfs dat uh, als mensen erachter komen, dat ik levenslang word opgenomen in <laughs> de TBS kan niet. Zo ja. ernstig. Wat, is dat, wat, wat gebeurt er dan? Nou, dan pak ik de CD-speler, dan gaat het laadje open, dan stop ik er een CD in. Weet je wat erop staat? Nou. Life. Nee, nee, dit kan je... Wat, wat, wat? Nee, what, what, what? Mark, dit kan je niet menen, nee. Wat stond erop? Ik hoorde dit. Westlife. Westlife? Ik ken het niet ah. eens. Westlife. Ah, nee, dit is... Is dit echt serieus, Mark? Ja, het, het, het klinkt als een hele slechte soap. Djoen, ik, de, ik denk dat dit, dit is ons laatste radioprogramma Westlife. samen, denk ik. Laat het horen, ik wil het horen. Ik weet niet wat het is. Westlife. Westlife. My love. De Guilty pleasure van Mark. En ik noem ze achternaam erbij. Schrander.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 On forever. Reaching for the love that seems so far plezier van Mark Schrander, Westlife en My Love. Gaat weer een wereld voor me open, Mark. Ja, ik kijk niet. Dingen die jij doet als het uh, s'avonds donker wordt. Over het dagje zijn. Maar s'avonds. Weet je wat ik aan het doen ben? Nou, wat ben je aan het doen? Ik ben aan het multitask. Zo hé. Hey. Oh, wacht. De camera is uh, tevoorschijn uh, getoverd. Anders moet je hem die kant weer even op uh, laten wijzen naar uh, de, onze politieman. Wat zeg je, maar? Jij bent veel media genieterd. Oh ja, is dat ja, zo? Absoluut, ja, absoluut. Ja. Maar de camera houdt niet van mij, hoor. Dat kan niet nou, je wel. mij Dat ik ben ik inmiddels niet. achter. Ja. Ja. Is dat zo? Ja, daar Hoezo? ben ik wel achter. Ja, niet? Ja. Nou, we hebben wel wat testfilmpjes uh, ja? gedaan, ik en Dion. Uh, Jij Mara. kan niet goed uh, flirten met de camera? Nee, daar ben ik niet zo'n uh, nee? uh, zo okay. grote ster in. Nee. Daar was ik niet van gediend. Daarom ben ik ook radiohoofd okay. geworden. Ja, ik ook. Ja. ja weet je, uh, niet, niet uh, zien. Maar dat tegenwoordig schijn dat toch nodig te zijn. Waarom? Dat hangt van jou, nee, jou nee, valt toch niks aan te veranderen. Nee, maar mensen houden van beeld. Je okay. ziet het uh, als, als de webcam even geen thuis geeft. Dat er een uh, reactie komt van... Hey, de webcam doet het niet. Oh, wij, wij zijn nog van de oude stempel van... Uh, ja. Radio moet een uh, vorm van illusie uh, zijn. Ja, illusie thuis vormen. Ja, ja, absoluut. Dan kan je nog iets uh, vertellen wat eigenlijk helemaal niet waar is. Iets wat helemaal niet in de studio gebeurt. Nee. En ja, als er een webcam op je geprojecteerd staat... Dan uh, valt dat heel te moeilijk lief. te verbloemen. Ja, dan kan je gewoon nog op je blote voeten zitten. Ja. Uh, korte broek. Ja, en nu moet je gewoon uh, in 3D-kostuum uh, je programma presenteren. Ja, dat is toch apart? Ja, en dan uh, heb je een, een, bijvoorbeeld, net zoals jij, een zware stem. Hè? Maar mensen uh, zien niet dat jij uh, zo'n uh, brillenglaas uh, met uh, min 20 op hebt. Ja, inderdaad. Dat, uh, dat, en, dat dan, zie je met uh, Dat rode haar en dat hazige van je. Hey, Hé, maar ja. uh, voordat we er eroverheen praten. Er sta, staat een knappe man. Ja, er staat een knappe man Voordat man, we eroverheen praten, jouw. Uh... Jouw, jouw, hoe noemde je dat nou? Ook oh, weer? mijn Guilty, guilty pleasure. pleasure. Ja, die zouden we bijna vergeten ja, zijn. Ja, nou. dat hoop je maar, hè Rob. Ja, nou ja, ja. weet je, mijn, Rob, uh... kom op. mijn jeugd is, uh, heb ik toch voornamelijk in de jaren negentig uh, doorgebracht. En ik moet er nog, uh, nu toch maar eventjes vooruit uitkomen. Ik ben eigenlijk gewoon een onvervalste gabber. <laughs> dat is wel heel erg, zeg. <laughs> ja, ja, ja. Dat, dat is nog erger dan ik. Ja, ik ben gewoon een gabber. Ik was gewoon zo'n jongen die, uh, die naar die housefeesten ging. Nou, Wauw. Ja, serieus. Wil je dat? Dat was, was ik. Uh, was jij dat? Ja, dat was ik. Was jij diegene die een horen uh, dat dubbele leven leidde? <coughs> ja. ja. Wat de media toen volop overmelden. Ja, ja. Was ja, jij ja. dat? Dat was ik, ja. En oh, uh, er, er, erger nog, ik heb zelfs nog in een huisbroek rondgelopen. <laughs> jongen, jongen, Rob. Ja, dat valt me... Ik, dit was inderdaad Nou ben ik... Ons nou ben ik heel benieuwd naar jou. Want uh, dit, dit trek ik echt niet. Echt niet. Nou ben ik even heel benieuwd naar wat je muziekplaatje uh, is. Nou hier is hij dan: The Rotterdam Termination Source oh, En Poing. We 4 hem voor met Rootboy in de gelederen en Settle Down op radio 501. Dat is wat anders dan geheim, Rob. Ja, zo. Ja, zo uh, hey, dat was me nog even een, uh, een uh, ontboezemingen die we zo met z'n drie nou, hadden. Wat, wat nou, was dat ik, ook ik weer. Denk, uh, ik denk als Arwin dat hoort, dat hij uh, zegt dat we niet meer terug hoeven te komen. Nou het ja. is maar goed dat hij nu slaapt. Van mij weet hij toch? Hij weet nou, het toch? Uh... Rob, Rob, eerlijk gezegd, ik vond het nummer van jou, wat jij had, voor de... daar moet je je echt voor schamen. Ja, vond het niet het beste ja. nummer van de drie? Nee, mijn nummer leuk, vond ik hè? het best. Daarna die cliché van Mark. En daarna nou, dat, Klischee, echt, dat over de top van jou. Dat, ja, uh, ja, dat was echt schandalig. Eigenlijk <laughs> vind ik dat ook het ergste. Ik dit keer helemaal niet eens, die hoor. Ja, ineens, Dion. ja, ja, ja ik maar, jouw vond jouw muziek van No. Het was een soort, ja. uh, nou, ja, ja, soort soapmuziek ja. of zo. Nou, je intro ja, van een intro van goede tijden, slechte tijden. Ja, ja. zoiets. Ja. ja, vond ik ook. Eigenlijk valt mijn geheim dus best wel mee. Ja, valt helemaal niet op. Ja, dat ja, is je, ook. Wij, wij maar... kunnen gewoon uit de kast komen. Maar Rob, Rob. Rob nee, hier klijden. kom je niet makkelijk mee weg. Nee, uh, Rob, nee, Rob, dit is echt. Uh... Ja, jij kan de kast echt niet uitkomen. Je hebt jezelf nee, dat... erg beschadigd. Dat ja, zou ik dat niet doen. Nee. Hey, tijdens de 60-uur-durende uh, hoera, we zijn drie jaar uh, Marathon voor Radio 5 Lenen. We hebben ook een open huis. Hè. Er zijn nu uh, twee mensen binnenkomen lopen. Jullie ja, hebben een tour gekregen. Ja, die hebben een rondleiding gekregen. En ik heb Matthijs mijn kamer. Dat, uh... En die mensen die komen helemaal uh, uit het zuiden van het land en die zijn uh, de horentour aan het doen. En uh, daar valt Radio 501 Studio ook onder. Ja. ja, dit was de enige tour die nog open was volgens ja. mij. Ja, de rest was gesloten ja, helaas. Ja, ja. de ronde dat... van Vlaanderen die is er nog niet. Dus, maar dat, uh... Uh, ja, maar dat krijg je al gauw met een slaapstad natuurlijk hè. Ja, een slaapstad, ja. ja. Nee, ka Kaapstad. Oh, Kaapstad. Oh, ja. ik haal die twee dingen altijd door elkaar. Ja, Kaapstad. Ja. Ja, en uh, we hebben nog een klein uh, kwartiertje te gaan, uh, man. Jee, yeah, wat vliegt de snel, tijd, zeg. Halleluja. Ja, ja. Vier uur. Ja. Ja, daarna je op ons wakker gehouden, Dion? Ja, ja, ja nou ja. We, we deden even push-ups, hè. Op een gegeven. Ja, wat, hoe lang is het geleden? Drie ja, kwartier of uh, nee, zo? Ja, ik deed er twee. Geleden, nee, een kwartier geleden deden Dion en Nick allebei honderd push-ups. Even de push-ups, push ja. En, en jij weer niet? Ja, nee, ik moest helaas snel afhaken. Ja, En straks nemen Thomas en Koen het over, hè. Ja, Gezellig. Met een wat aparte programma-naam. Uh, Hey. Vertel, wat is hun programma? Naam? Ja, Horn Air. Misschien moeten ze dat even komen toelichten waar het precies van staat. Air Horn. Oh. Ik weet niet of jullie bekend zijn met de Air Horn? Ja, maar hier staat Horn Air. Wij ja, bij de Airborne. Die kennen we wel. Air, Airborn. Oké, okay, nou ik in dat geval. ...lijken vooral verrassend. Want ik denk dat wij het op zijn pootjes uh, laten terechtkomen. Ja, maar oh. wij gaan er absoluut van uit. Een soort ja. kat. Dat moet helemaal goed komen. We gaan luisteren. Is dat even mooi? Ja. Ja. Kunnen wij, is het een leerzaam programma trouwens? Educatief. Educatief tot en met. Ja, maar wel verantwoord. Op zijn beurt ook verantwoord. Oké, okay. nou ja, dan gaan wij luisteren. Dat belooft heel wat. Ja, absoluut. Ja, de politie is erbij, zoals je ziet. Dus ja, ja, ja. het moet allemaal heel verantwoord gebeuren hier. Wij vanavond. waken terwijl u slaapt. Wat zeg je? Wij waken terwijl u slaapt. Ja. We houden jullie wakker. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, Dan ga ik zo meteen slapen, hè, Mark? En dan uh, waak jongen, jij over al ons, hè? nee, want ik lig in mijn bed en dan uh, ben, Kijk je het maar. Ik moet morgenochtend weer, <laughs> ja, <drehen>, joh. Morgenochtend om <laughs> 12 uur doe ik met Johnny de Classics. Nou, ik moet morgenochtend 9 uur lang bij het voetbalveld staan. Ja, dan lig ik nog te slapen. Uh, jij gaat weer een uh, grens rechter live, ja, ja. <laughs> Ik ga maandag tot met vrijdag weer meenemen. Ja. Ja. <laughs> maar ja. uh, Mark, ja, ja, door, door het feit dat jij hier uh, bij ons uh, zit, stel je me wel. Uh, ja, dat is wel maar, een behoorlijke uitdaging. Uh, nee, nou, het is altijd weer een uitdaging. Ik moet ook met muziek komen uh, ja, die jij kent. Dat De, is moeilijk. Dan, nou, dan moeten we altijd, naar de tijd van beter We moeten ver in de historie uh, ja, teruggaan. Ja, uh, maar ja. volgens mij de jaren 80 heb je nog redelijk bewust uh, die meegemaakt. Heb ik heb het al enigszins meegemaakt. Ja, dus een beetje ecstasy, daar kan ik je wel mee uh, verblijden. Ja, making Plains oh, ja. van Nijssel. zo oh, Ja, prachtig. Kunst, cultuur. Dan gaan we nog wat. Uh, ja, wat gaan we nog doen in het laatste kwartier? Even iets leuks. Nou, Even iets, iets leuks nog. Gaan we ja, nog, gaan we, we nog we, een volgende heb gast denken. hebben misschien een verzoekje. Oh ja, of misschien kunnen we nog iets bellen. Ja. Ja, laten we oh. nog eens gaan ja, dat bellen. Dat is leuk, dat is leuk, dat is leuk, leuk, leuk. André Kuipers. Ja. happy, he must be happy, he must be happy, he must be happy in his world. He must be happy in his world. Jimmy and I'm still me And I'm tired of working for your company Time to move on But my heart's in traction Tongue-tied bar talk No more action Silence is golden Unless you cause you're lonely If jealousy is ugly Then I'm looking pretty homie Dream, trying to make it right, but I'm stuck inside a rhyme scheme. Wanna break my habits, think that I can do it. Five, six, seven, eight, baby, I blew it. Knock me unconscious. Goedenavond. Uh, ja, een hele avond. Um, ik sta hier ergens in een weiland en ik wil graag even door een taxi gehaald worden. Maar ik weet ja. niet precies waar ik ben. Ja, maar ik heb ook een wachttijd op dit moment van drie kwartier ruim. Sorry? Ik, uh, minimaal drie kwartier gaat dat duren bij ons. Oh, ja, maar, nee, maar dat is niet het probleem op zich. Kijk, ik moet eventjes weten waar ik nu ben. Ja, dat is makkelijk. maar dan kan ik geen taxi. En, en, en, en wat sta je? Maar strik of wat? Nee, ehm, um, kunnen jullie niet zien via mijn telefoonlocatie waar ik mij bevind, of niet? Of ik via jouw telefoonlocatie kan zien waar jij nu staat? Nee, dat kan ik niet zien. Verdorie, ehm, um, wacht, ik ga even een bordje zoeken ofzo. Ja, want we hebben het heel erg druk. Uh, ik moet wel echt de precieze locatie, anders is het niet in mijn of wel? Eh, sorry? Sta je in Maastricht of sta je in Nederland? Ik sta ergens bij Groningen, maar... Waar sta je bij Groningen? Groningen, ja. En ja, je belt nu met een taxibedrijf in Maastricht, hè? Oh ja, maar die zijn goedkoper, heb ik een keer bij Radar gezien op televisie. Ja, ik vind het goed, uh... Oh, sorry. Ja, ik zit in Maastricht, ik kan niet in de weiland naar Groningen iemand komen zoeken. hè. Maar dan verdienen jullie wel meer, toch? Dan verdien ik wel meer, ja, maar wat zeggen, ben je dan gevlogen daar? Ik ga die eentje de taxi naar Groningen sturen, nou. Oh. Spijt me. Nee, dat geeft niet. Of je geen. Nee, dit is niet persoonlijk. Ik wil in Groningen gaan zoeken naar een taxi als je daar naar Wiland staat. Oh. Um, kan je dan misschien mijn vriend ophalen die staat wel in, in Maastricht daar zo? Want, maar ik, wa je je op? Ja, want ik wil Ik ik wil naar Maastricht toe. Daarom bel ik jullie. Ja, ja, goed, maar. Ik heb nu niet meer wat even naar Groningen kan komen helaas. Niet. Oh, nee. Nee, nou, gaan... dat is wel erg jammer. Uh, Wacht, um, dan ga ik wel eventjes verder bellen. En anders bel ik jullie straks wel nog een keer. Ja, maar ik heb er geen tijd voor, dus Hello? probeer ik iemand van Hallo, is er iemand? Hallo? Hallo, is er iemand? Sorry? Ja, yeah, dit is een vriend van mij uit Amerika. Hallo? Hallo, is er iemand? No, sorry. No, sorry, not at all. Oké, okay, bye bye. I'm standing here in Edinburgh. Is er iemand? Come pick me up. Hallo? Hallo? Hallo? Is er somebody die kan pick me up? Sorry hoor, excuseer mij. Maar dan ga ik eventjes verder bellen en als het er niet weer kort uitkomt, dan bel ik jullie gewoon weer. Oké. Okay. Oké, okay, hey. doog dag. <treeks> <treeks> Sit tight and leave. Brick, the speed limits. Een aantal dingen omgezet voor het uh, programma dat uh, na ons begint. Um, dus ik ben benieuwd of de microfoon van Dion het nog doet. Hallo. Oh, ja, die doet het gewoon nog. Ja, nou, dan nou, kunnen we nog even netjes afkondigen. Zoals het hoort. Ja, dit was dus uh, de eenmalige editie van uh, Nacht erop. Tijdens de 60 uur durende Radio 5 Leen Marathon. Hoera. We bestaan uh, drie jaar. Het was maar genoeg om het met jullie uh, te presteren. Wat leuk? Ja. Ik vind jou een komisch talent, uh, Dion. Nee. Ja, Dion. <laughs> Daar zou je wat mee moeten doen. Wij, wij, wij moeten vaker uh, samen programma's gaan maken. Ik ja. vind het leuk om mensen te bellen. Het lijkt me echt schitterend. Maar uh, je, Morgen ben je ook weer te beluisteren. Hè? Ja, morgen ga ik met Johnny draaien. Ben je morgen al terug uit Groningen dan? Ja, ja. <laughs> ja met een taxi hè? Ja, met taxi. Via, ja. via Maastricht. Ja, via ja. Maastricht. Dat is goedkoper. Santijn nou, Thomas en Koen. Ja, en... Ja, we blijven luisteren. gaan, we gaan er naar, uh, blijven luisteren op radio511.nl. En ik wil Johnny, uh, die uh, op dit moment uh, gewoon niet uh, gaat slapen. Het is uh, heel vervelend. De jongen die hebben we naar huis moeten sturen. Maar hij is gewoon uh, wakker gebleven thuis. Hij zit lekker te luisteren is naar Radio 511. Hij is gewoon nog, nog wakker. Echt waar? Hi Johnny. En hij moet uh, om 12 uur uh, toch gewoon weer uh, die zender op. Ja, ik ook. En met Dion. ja. Kijk, zonder Dion, dan moet het nog gelukken, Maar met Dion wordt het toch een stuk Oeh, zwaarder, En ah, we moeten ja. Ariadne nog even bedanken voor uh, de ondersteuning. Voor de goede zorgen. Ja. Voor de goede zorgen, ja. Ariadne, ja. Ariadne bedankt, bedankt. Voor de, bedankt. bedankt voor de inwendige mens. Jij ja, hebt ons deze vier uur doorheen geduwd. Ik hoef er niet veel voor te doen, dus dat uh, had ook wel wat uh, mark. Oh, dat moet je nou niet. Dat is vals. Dus je had gewoon moeten ja, zeggen. Ja, maar ik had ja, gehoopt. Dit, is zo, nee, nou. weet je, dus ik zou eieren bakken, maar jullie hebben helemaal geen honger, geen koffie, geen thee. Het was uh, heel braaf. Ja, je geen moet, je bier, moet net, doen, je moet net doen alsof je heel zwaar gewerkt hebt. Uh, Heb ik Ariane. ook, maar niet voor jullie. <laughs> <No>. <laughs> Radio is illusie. Ja, <laughs> ja, dat weet Arie je had, niet onder, ja, onder andere. Jullie ja, ja, oh, ja, hadden iets anders moeten zeggen. Maar ja, jullie pakken me nu wel om vier uur is het nu, hè? Ik ben natuurlijk echt wel of twaalf uur. Benen. Ja, ik ben ja. echt, ja. Nou, weet je wij Dus veel Simmons komt er niet meer uit. Hé, hey, maar er staan twee nee, dat mannen te trappelen. Dat is uh, helemaal niet gebeurd, Ariane. Dus ik ben er goed ja, gezellig. Gelukkig, graag. Goed, Thomas dankjewel. en Koen, Ze staan te trappelen om te beginnen. We gaan nog even de boodschappen draaien. En dan uh, is de vloer voor jullie. Helemaal Ah, Maar dat is met heel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 Maar zelfs voor het allerkleinste aapje is de opvang te klein geworden. Bouw daarom mee aan het nieuwe apenhuis van Stichting Aap. Geef op giro 3534. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. De radio 501 daar van de donderdag. smiddags 1 uur tot middernacht op Radio 501. Daar van de donderdag. radio 501.